Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten van Vindicat feesten erop los in een bus. Leden van de Groningse Studentenvereniging hadden een feestbus gehuurd, dat mag gewoon. Maar in de bus werden de coronaregels niet echt gevolgd, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Wat ik hier zie, dit lijkt wel of je in twee verschillende werelden leeft. Mensen die springen op elkaar, die dansen, gebruiken lachgasballonnetjes, drinken. Mondkapjes zijn af. Volgens het busbedrijf is alles in de bussen goed en volgens de regels geregeld, maar hielden de Vindicat-leden zich daar niet aan. Het bestuur van Vindicat zegt dat ze geschrokken zijn van de beelden en hun leden stevig gaan toespreken. Leden van Forum voor Democratie mogen nu stemmen over wat ze willen met Thierry Baudet, blijven of wegsturen. Collega Forum-bestuurders vinden dat hij te slap omging met racistische praat binnen de jongere afdeling van Forum. Zelf is hiervan overtuigd dat de leden hem terugkomen. Willen. Formule 1-coureur Romain Grosjean is weer terug op de plek waar het zondag vreselijk misging. De coureur crashte toen hard in de vangrail en ontsnapte maar net aan een vlammenzee. Vandaag was hij weer even terug op het circuit. Een rondje rijden zat er nog niet in, zijn handen zitten nog in het verband en zijn voet in het gips. En er wordt weer gevoetbald vanavond in de Europa League. Zowel AZ, PSV en Feyenoord moeten aan de bak. De Rotterdammers zijn net in de Kuip begonnen aan de wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Wordt geen makkie, want Dynamo is een sterke ploeg, vertelt collega Jeroen Guter. Die in deze vier voorgaande wedstrijden nog niet één tegendoelpunt heeft hoeven te incasseren... Twee gelijke spelen, twee overwinningen. De vorige wedstrijd tegen Feyenoord eindigde in een 0-0 gelijkspel. Maar Feyenoord was al beter in die wedstrijd in Zagreb. Dus wat dat betreft zijn de krasverhoudingen duidelijk. Feyenoord kan zeker mee met Dynamo Zagreb. Buiten de Kuip hebben Feyenoord supporters zich verzameld. En het is druk, ziet deze verslaggever van Rijnmond. Ja, er zijn echt honderden supporters, misschien zelfs wel duizenden supporters voor de Kuip. Met alleen maar vuurwerk hebben ze de bus ja, verwelkomt zeg maar, om een hart onder de riem te steken. Maar goed, uh, dat mag natuurlijk uh, niet. En uh, dus heel veel politie, heel veel ermee. Maar die greep niet in. Het weer nog bewolkt en af en toe regen vanavond. Komende nacht ook. Het koelt af naar 4 graden. Morgen soms zon som, bij zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horen staat tussen Permarent en Horen 4 kilometer file. De vertraging is naar een kwartier. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Wie gewoon eens even een uurtje erbij. Eigenlijk is dit gewoon een verkapte alternative FM hoor mensen. Dus wordt uh, rijdt door het live. Maar dat had altijd een goed alternative FM kunnen heten. Dead Man on the Parallel van uh, Man Lake. En Lake in 2018. Hier is het een beetje eigenlijk begonnen met het geluid wat ze nu maken. Deze dame gaat volgende week een optreden doen voor de Dante Alighieri in Haarlem. En... Het nummer past er heel goed bij. La Siuma of La Siami, Ilusa. Zo heette het, het Italiaanse variant van Blinded van Fabia de me, vai, me lasci qui, da sola, non hai promesso. And I try to be a better man I'll drag you back, back to bed with me, with the sheets still warm on my cold feet. Dream Until the very um. dat Loke, deze man, Paris Boy. En achter Paris Boy schuilt uh, niemand minder dan Sjoerd van de Heumen. En Loke heeft ook nog NPO Radio 2 gehaald. Uh, dat Dankzij de inspanningen van een hele goede A&R-manager... die zo achter uh, hadden staan in die tijd. Menno Timmerman, ja, dat is een hele bekende. Uh, goed, maar uh, die, uh, die man heeft uh, meer uh, om zijn uh, geweten... hoor als het gaat om uh, goede muzikale talenten naar voren te halen. Geldt niet voor deze dame... Susanne Sanders, ook weer terug. En uh, dit is de Piano Man. His hands softly play as his thoughts drift away. A smile wakes the warmth within.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 in his chair, with his hands on his lap, he plays the imaginary notes from his pen. The song mm. that he played precies waar ze vandaan kwamen. Kan kwam vast blank komen, maar wel in Nederland. Dat is uh, één ding, want zeker is eh, uit de buurt van Utrecht... heb ik hem uh, laten vertellen. Uh, Exilio, vorig jaar uitgekomen. Read Me Stories was één van de singles uh, die eraf uh, gehaald is. En Suzanne Sanders hoorde hier met de Piano Man. Nou, we gaan weer eens even terug in de tijd. Want Sophie Platenkamp, die we kennen van Feline heeft ooit nog eens een keer een studentenband gehad. Die studentenband heet Grass En dit is was een van de werken van Capgross uit 2012 Portraits. Bent komt uit Noord-Holland en dit is vrij nieuw, want dit is nog niet zo gek lang uit. Ik denk een week of drie. Ghost Echo heet de band, uh, Nul Void heet het nummer. Daarvoor hoorden we wel een uh, heel oud nummer, want dat is alweer uh, al dik acht jaar oud. En dat is Capgras, voorloper van Panday, dat is de opvolger van Capgras. Uh, want toen was Sophie Platenkamp er alweer inmiddels uit en uh, die ging toen Nederlands talig doen de frontvrouw heette toen van die opvolger die band uh, Kim Erkens. Kim Erklens heette geloof ik uh, helemaal voluit. Maar uh, een deel van die, bijna een uh, flink deel van die bezetting van Cupgrass ging in die band verder. Dus, en die heeft tot, denk ik, iets van 2019 nog bestaan die band. Dus uh, wat dat er gaat uh, is die ook nog niet zo lang geleden opgegeven. Geldt niet uh, voor deze dame hoor, want die uh, loopt al een lange tijd mee in de Nederlandse muziekwereld. Bassisten bij uh, de Sien nu een eigen band Mimi en wouldn't it be nice I'm away I'm home workbound. Streets are quiet, no one's around. I wonder why I kan stay out. No company allowed Ik. En ook een van de, de deelnemers aan de Rob wordt Award was wel even voordat wij, Marcus en ik dan, die Rob Agda Award uh, gingen volgen. Want dit was volgens mij de uitgave van 2008-2009 dat deze band meeneemt: Ravolva in uh, Dark Heart Love, oftewel rock'n'roll. En daarvoor Mimi Lim met uh, Wouldn't It Be Nice. Een andere band die ook stevige muziek maakt en hier akoestisch ooit heeft opgetreden, is de band New Bliss. En een van de nummers die ze toen daar ook hebben gespeeld hier bij ons, was dit nummer Broken. We can still be friends. Vernijn zit in de staart. Je denkt, nou, de junior aan Kurenbezoek kan ook wel eens hele rustige nummers maken. Maar niks hoor. Het is gewoon een hele stevige bende wat op de nieuwe Operation Hurricane EP staat. White Vaults. Of White Vault, weet ik. En daar staat dit nummer ook op. Zo so it goes. Dus het is gewoon wat je zegt. Nou, een lekker stevig toetje is dan het onderdeel van dit nummer. Maar goed. Daarvoor hoorde je Broken van New no Bliss. Weer terug in de tijd naar 2015, wel te verstaan. Dan komen we uit bij een dame uit Rotterdam, Nies. En Unorthodox and Nervous Breakdown. In the morning I gotta run to the bus so I won't be late. All the long I gotta run, things to be done. Cause I know that these things can wait. I try not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 Even gewoon even harde herrie op uh, dit uh, moment van de dag. Zandvoort draait door schuine streep alternatieve FM. Ja, want het is toch gewoon een verkapte alternatieve FM uh, geworden. Maar goed, uh, ik heb er ook wel even een klein verhaal bij. Want het is niet zomaar dat ik even de Bohems heb uh, gedraaid. Want ze zitten straks in het volgende uur. Gaan we praten met uh, Gabriel Huisman. Hij is een van de, de vaandeldragers van die band. Want uh, ze zijn uh, na zo'n lange tijd weer terug. Uh, eerder had uh, collega Willem de Waard uh, bij Zwaardvis al uh, een keer in de uitzending en ja, uh, dit was toch wel, denk ik, in het uh, meest oogspringende nummer wat ze in 2020 hebben uitgebracht. Uh, Hoewel ze uh, sinds een aantal weken ook een uh, opvolger die klinkt iets radiovriendelijker, dus uh, dan weet je dat ook weer. Uh, bovendien zei, ja, worden we een beetje doodgegooid met allerlei lijstjes. Uh, die uh, verschillende muzikanten op hun pagina, op hun vestboekpagina hebben gezet. Uh, dat heeft te maken met de streams. Uh, dat dat uh, Spotify voor artist, want dat is eigenlijk het uh, verhaal. En uh, ze delen eigenlijk min of meer hoe vaak een uh, nummer bij hun, uh, wat dat betreft, is afgespeeld via Spotify. Uh, en ze komen, uh, ja, aardig, uh, er komen aardig wat mensen in voor in de 2020 Artist Rap. Want dat is een beetje het uh, verhaal wat, wat uh, Spotify doet. En de Bohems hebben dat ook uh, voor elkaar uh, weten te krijgen. Veertig landen he, uh, hebben ze erover gesproken. Nou, we gaan het uh, straks allemaal horen uit de mond van Gabriel Huisman. Want dat is degene die uh, dat allemaal gaat vertellen. De hele band schijnt bij elkaar uh, in die ene ruimte. Zit wel op anderhalve meter, want het is corona verantwoord. Dat is dan ook nog even het uh, verhaal. Ook in het volgende uur, maar dan het nieuwe materiaal... is uh, deze van Jolene. En dat is uh, Denied. Maar dit is nog het oude materiaal. Ergens uit 2017. En End of Story. Spreek je zo. Want om 8 uur begint het echte officiële gedeelte van Alternative FM.